onder voorbehoud van beschikbaarheid, verschilt per reisklasse, zie Eurostar.com En we gaan nog even door met een de mega deal. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Een Krat Per Krat met 24 stuks voor maar 5,99. Lidl, je verdient het. Deze kerstvakantie is Batavia-stad dé plek om te shoppen. Shop langer tijdens late night shopping op 22 en 23 december en vind de perfecte last minute cadeaus en outfits. Kom langs en shop jouw favoriete merken in Batavia-stad. Consumentenonderzoek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 Er wordt nog altijd druk gezocht naar Milan van 16 uit Heemskerk... die sinds eerste kerstdag wordt vermist. Een gespecialiseerd politieteam doorzoekt het water rondom Welse Noord. Milan is 16 jaar oud, komt uit Oekraïne en heeft een verstandelijke beperking. Hij kan moeilijk praten wat de zorgen om zijn welzijn vergroot. Het is alweer onrustig in Floradorp. Zes mensen zijn aangehouden in de Amsterdamse wijk vanwege brandstichting. De ME is aanwezig om de brandweer te beschermen. De inwoners van Floradorp zijn boos dat het traditionele vreugdevuur... tijdens de jaarwisseling is verboden. Oekraïne hoopt installaties van Nederlandse gaswinning over te kunnen nemen. Dat meldt Nieuwsuur. Rusland valt vaak energiecentrales in Oekraïne aan met raketten en drones... waardoor veel mensen in de kou zitten. Met installaties en in onderdelen uit Nederland kunnen centrales worden gerepareerd. Ajax heeft een nieuw technisch directeur. Het is zoals verwacht Jordi Kruijf. Er werd al een tijdje met hem gepraat. Hij moet Ajax er weer bovenop helpen... na het ontslag van trainer John Heitinga... en de malaise van de afgelopen jaren. Cruijff was al technisch directeur bij onder meer FC Barcelona. Op steeds meer plaatsen is het mistig met lichte vorst. Hierdoor is het lokaal glad. Morgen bewolkt en het wordt 2 tot 7 graden. Dit was het nieuws op 538. Dankjewel. Vier minuten over elf. Ik zat net even naar het verkeersinformatiescherm te kijken. Toen zag ik in één keer twee flitscontroles. Ik denk, nou die moet ik even melden, maar die zijn nu weer weg. Dus ik denk dat die gasten die bussen dachten... tering was koud hier, we gaan naar huis. Dus ja, geen vertragingen en geen controles. Bart je hebt net nog 150 kilometer richting huis. Blijf maar goede bangers gooien. Nou, dat gaan we doen, mijn jongen. Wat dacht wij van Showtech en Justin Prime? Cannonball komt eraan over een paar minuten.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 Top 1000. Martijn, ga Zoals beloofd, ik en Justin Prime met Cannonball zometeen op 620. Maar eerst deze. Radio 50, 621. Traber. Bobby Brown. En to complete the game. 538. Please forget all about me. Tell me why you failed to realize that you might not ever get another try. De that game play that. So, play that. Oh, party top duizend. tot de, de, de, de Hallo De de met Cannonball en die quote van net komt uit de film Anchorman met Will Ferrell uit 2004. En die gasten, Shoot en Wouter Jansen, a.k.a. Showtag, hebben heel lang die quote ook meegenomen in hun DJ sets wanneer ze Cannonball draaien. 12 minuten over 11, laatste uurtje van de dag, laatste uurtje van de party, top 1000 voor vandaag. Morgenochtend om 6 uur pakt Volgens hem weer op. Nou, Volgens zo'n heb ik nog wel een handvol hits voor je hoor. Wees maar niet bang. Ik hoop alleen, want ik zag net in de app-inbox van de Radio hebt, dat Sarah net trouwens hooi zegt. Nou, Sarah hooi terug. Maar dat Anne-Marie, die stuurde een foto ook, die is met een Lego-bouwwerk bezig. En die is, die is bezig met de Notre-Dame. Ik heb dat ding thuis ook. Dat is echt een mosselijke klus. Maar ja, dan hoor je zo ik op de radio... dan vliegen de stenen door de lucht natuurlijk. Hoop het niet. 538... Bij de echte notre -Dame is er ook wel eens wat uh, vertraging in het bouwwerk aangekomen. Dus ik hoop niet, uh, Anne-Marie, dat alles op de grond ligt nu. En dat alles nog steeds volgens plan verloopt. Maar wel vet dat je luistert naar de, uh, de partytop 1050 af, terwijl je lekker aan het bouwen bent. Zometeen hoor je Pibble in Kesha met Timber. En ook de Benga Boys met Up and Down, die komen eraan zometeen. Dan hebben we het over respectievelijk nummer 618 en nummer 617. Maar voor het zover is eerst 619. Dat is Pink en Blow Me One Last Kiss. White and sweaty palms from hanging on too tight and shut up 538 Party Top 1000 618 I'm You better move You better dance Let's make a night You won't run the Let's Zes kilo's eraf. De 538 Party Top 1000. 617. Met net Pipboel Pip Nummer 618 Pip Bibble staat er 10 keer in Is daarmee een van de grootste leveranciers van party hits in deze lijst Maar je hoorde net ook de Benga Boys met Up and Down Op 617 De Banga Boys staan 6 keer in de lijst En daarmee is onze eigen Wessel van Diepen ook een van de hofleveranciers Dus voor Wessel is het een beetje kassa Kan voor jou ook Vanaf morgen De 538 stemmenjacht Eindejaarseditie want in die kassa, of eigenlijk in die koffer, zit 10.000 euro. En die kan nog van jou worden vlak voordat 2026 begint. Heb je je al aangemeld via 53jacht.nl? Dat is het eerste wat er even moet gebeuren. Want als je dat doet, dan weten we dat je mee wilt spelen... met de Stemmenjacht eindejaarseditie. En als je daar alles ingevuld hebt, dan loop je dus de kans... dat we je even bellen voor een rondje Stemmenjacht. Klein van opzet hoor, duurt niet heel lang. Er is één koffer, er is één stem en dus één geldbedrag van 10.000 euro. Dus wil je vanaf morgenochtend een gokje wagen... meld je dan aan via 538.nl... en wie weet pak je nog 10.000 euro mee voor het nieuwe jaar begint. Dit is de 538 Party Top 1000 met zometeen Scooter en weekend. Maar eerst een van de, nou, toch wel 162 Nederlandstalige hits... in de 538 Party Top 1000. Deze is van zanger Kafke... Tilbors, fijnst. En die Springer. Hij staat op 616. Ik ken jullie van de zandbak, maar beter van de groeg. Van alle zuivakanties dat je mijn huis toe droeg. De zoveelste zomer, ik tel ze al niet meer. Bij biertje op het vliegveld. Of je al de sfeer. Gooi mijn hand op mijn schouder, hele dagen op stand. Aan het eind van de dag ben ik als en weer verbrand. Uit eten dan op stap van die zomerse dingen, overdag lekker brak. Maar s'avonds gaan we springen. Kan ik vandaag nog wel herinneren wat ik gisteren heb gedaan? Met mijn witte blouse nog op het podium gestaan. Hou mijn pilsje even vast, ik moet weer gaan beginnen. Te laat en de tent die staat te springen Kom ik haar dan nog tegen. Ik had het niet verwacht. Ze was voor mij gebleven. Maar even later op haar kamer hang ik boven de wc. Wat een heerlijke start. En het is pas dag 2. De zon schijnt naar binnen. Door het raam van mijn hotel. Een nieuwe dag kan weer gaan beginnen. Dus ik bestel. Wat ik gisteren heb gedaan met mijn witte nog op het podium gestaan Hou mijn pilsje even vast Ik moet we gaan beginnen 10 minuten later en de tent die staat te springen Kan ik vandaag nog wel herinneren wat ik gisteren heb gedaan met mijn witte nog op het podium gestaan Hou mijn pilsje even vast Ik moet weer gaan beginnen 10 minuten later en de tent die staat te springen 2000 615 This one's going out to everybody in the place Sounds of the Dragon Tracker Prijs voor de literatuur moeten krijgen. Respect voor die man, and the ice cream fans Scooter Weekend op Radio 538... ...in de party top 1000. En eerlijk is eerlijk, als die er niet tegenstaan had... ...had die lijst nergens opgeslagen. Zo is het ook, hè? Er zijn meteen nog meer hits... ...van Jennifer Lopez onder andere. The Course met Radio ook King Love and Pride... ...komt eraan over een paar minuten. Luister naar 538... ...en start het nieuwe jaar met... ...10.000 euro. Je hebt gewonnen, je hebt 10.000 euro.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 Load of this headline clips. I stay grounded as the amounts roll in. I'm real. I thought I told you I'm real even on no brush. That's just me. Nothing phony. Don't hate on me. What you get is what you see. Don't be fooled by the rocks that I got.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 Jacht. Party Top 1000 613 612 in de grote partyplaten Polonaise. De 58 party top 1000. Met zometeen de grootste vriendengroep van Nederland. De bankzitters. Cupido komt eraan naar John Newman. Love Me Again 611. I'm rising from out to go Fill with all the strength I find There's nothing I can't do Hé, Hey meisje, heb je plannen vannacht? Wil je mee op mijn fiets en achterop naar de stad? Ik zie duizend sterren, ik hoop dat er een valt, want dan doe ik één wens, ja die stiekem Cupido Probeer ze te ontwijken, jij komt dichter bij me Nee, ik maak geen schijn van kans, want jij hebt pijlen. Nee, het lukt me niet mijn ogen van je af te houden Dus ik zet die stap naar jou toe met een bak vertrouwen Hey meisje, heb je plannen vannacht? Wil je mee op mijn fiets en achterop naar de stad? Ik zie duizend sterren, ik hoop dat er een valt Want dan doe ik één wens, ja die stiekem niet mag Cupido. Van Cupido. De bankzitters. Party. Cupido 610. En ik moet even wat rectificeren, want ik zei net de grootste vriendengroep van Nederland. Maar ze noemen zichzelf de grootste vriendengroep ter wereld. En als je 1250 keer de zikkeldoom uit zou koopt, dan snap ik dat ook wel. Dit is de Party Top 1000. Die gaat door tot 12 uur. Na 12 hoor je Marnix. En ook hij gaat weer gewoon op zoek naar de eerste luisteraar van de week. En dat kun jij worden en daarmee ook prijzen winnen. Als je precies om 12 uur belt met 0909-3000538. Dus bellen op 0909-3000538. Als de klok 12 uur slaat, lukt dat? Dan win je de prijzen. En dat zijn prijzen die je alleen hier kunt winnen. Dus hou dat vooral in je achterhoofd. Marnix is er zo meteen na 12. En tot die tijd nog Fischer met Losing It op 608. Maar eerst Jean-Paul Get Busy 609. Need. Shake that thing, miss, can I, can I shake that thing, miss, and I better shake that thing, yeah, da da da Jordi and Rebecca, woman oh, get busy, just shake that booty non-stop, when the beat drop, just keep swinging it, get jiggy, get conked up, percolate, anything you want Because call it, it's a celebrity, if I don't take pity, I see you get life on the rhythm of my ride, I'm a lyrics up I body like. So get next with us, then come next with us From the day, my bond, take night, my flame girl I call my name, and it is my fame It's all good, girl, turn me on Till I early morning. let's get it on Let's get it on, till I early morning. Girl, it's all good, just turn me on Girl, close with it Don't get agitated, girl, go, go, take Go, anything you want, you know, you must get it Come in here, my bitch, and don't ease the tension Girl, Want the program, just go, up with it Yo, no, have a good time, girl, free up for the money. Why they can't this your man bowl it Cause you are the number one girl. wave your hand make them see the wedding band Yo sexy ladies won't power with us In you know, the car with us them not war with us See you know, the club them won't flex with us To get next to us them not vex with us From the day my band tag night my flame Gala call my name and the taste for fame Kids are good girl turn me on till I early all Let's get it on Let's get it on till the early Just shake that booty non-stop When the beat drop just keep swinging it Get jiggy Get cropped up, percolate anything You want to it a celebrity If I don't take pity Want to see you get live When the rhythm it a ride And my lyrics up about electricity Y'all nobody about it, tell you nothing Cause you don't know your destiny Those sexy ladies want to with us In the the car with us Them now war with us In the club, them want flex with us To get next to us Them now vex with us From the day, my bond tag Night, my flame call my name and it is my fame it's a good girl tell me on till i heard them on let's get Thing, miss, can miss, can I shake that thing? Yo, I shake that thing Miss Donna, dana yo Miss Jody and the one named Rebecca Yo, shake that thing Yo, Joe, I shake that thing Yo, I shake that thing Miss, can I, can I? Dot, yo, I yeah. hey, yo Sexy ladies want part with us You know the, with the car with oh. us, them oh. now walk oh. with us You oh. know the club, them one oh. flex with us again oh. next to us, them oh. now vex with us Come the day my Vantag like night my flame tell I call my name and it is my fame oh, It's all good, girl turn me on Till I hurl them on. let's get it on Let's get it on, till I early them on Girl it's all good, just turn me on Yo sexy ladies won't part with us and know the with us, them not walk with us You know the club, them won't you know, the flex with us To get next with us, them not vex with us de 538, party voor 1000. 538, 608. Net. De laatste voor vandaag in de party van 1000. Morgenochtend om 6 uur pak volgens hem weer op. En straks hier, eh, Marnix. Hij oh, zoekt naar de eerste luisteraar van de week. Althans, dat heb ik net geroepen. Ik neem aan dat het klopt. Ja, en tevens ook, Tieners, ja? de laatste van het jaar. Hè? Dus je kan de laatste oh, ja. eerste luisteraar van de week wow, worden. dit is ingewikkeld. Maar zorg maar dat je precies om 12 uur belt met 0909 30538. Want dan ben je de winnaar slash winnares.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 Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals. Ja. D-reizen. Live your dreams. Je verdient elke week de allerbeste deals. Daarom deze week een fles champagne Comte ban van 16,89. Nu voor 12,67. En extra goedkoop met Lidl Plus Rebel Chips. Per zak van maar 99 cent. Lidl, je verdient het. Hallo, Odido hier.